Ik was blij dat ik vier keer was blijven zitten. Ja. En opeens zag ze dat ik keek. Toen zei ze: Pas op, want je krijgt er een. Toen zei ik: Ik geef ze me maar allebei. Ja, mensen, ik was in de pubertijd. En ik was ook een beetje recalcitrant.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 Toon Hermans, u herkende hem. Uh, een heerlijk stukje cabaret, zoals alleen Toon Hermans dat kon. En dit stukje, uh, dat ging over toneelspelen op school. Ja, weer galoos natuurlijk en uh, we zullen hem nooit vergeten en uh, fijn om naar te luisteren even. Dit waren mijn vijf minuten en uh, ik hoop dat u er van genoten heeft. Tot de volgende vijf minuten maar weer. een Antillia met een shirt van Feyenoord Zijn. Je bent van vlees een je hoort erbij. Ach met en willen mij een werd een beetje te klein. Een rijtjes huis dat leek ze wel fijn. Ze wonen nu naast mij. Ach daarom mis ik de trein. Vanavond ben ik waar ik wilde zijn. Ik hou mij Ook dat maakt Nederland fijn Zo fijn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 Zo warme boeren komen, werken spazen. Zint er paar en hazers en de klaren. We juien, we barsten en de buiten hebben samen. Alles voor elkaar. We houden van de molens, de bloemen. Zo warme boeren komen. Leuk liedje van de tries. Uit Vollendam natuurlijk. De juist en we basten. Het heeft gewoon heel simpel mensen. Alles voor elkaar. Er kan maar één soort mensen zijn. Ja, dat uh, zou je denken. Maar in ieder geval, ja, het is maandag, dames en heren. En dus uh, wordt ook een andere uh, traditie weer in ere hersteld. <lacht> De reporter, Joop van Es, junior. Jopie! Rut, ja. Hoe is hey. het nou, man? Wat heb ik je in de tijd niet gezien? Nou, N nou ik, nou, ik nou, ook niet. Ook al helemaal nog langer. <lacht> nee, het is dus, dolly, wat zeg je mij? We zaten zaten al naast <lacht> elkaar. <lacht> ja, gezellig was het, hè? Ja. En, Dat doen we veel te weinig, Joop, zo gezellig naast ja, elkaar eigenlijk zitten. Wel. <lacht> ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ja, ja maar jij bent, er, jij bent er bijna nooit. Nee. Hoezo? Ik was... Ruud, Ruud, we hebben het nu over basketbal, haar zoon speelt weer in het eerste ja. van het Lions. En ja. Ik moet daar verslag van maken, dus ik ben er meestal bij. En toevallig was Dolly de er zaterdag ook bij. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Goh. Dat was even leuk. Ja. Dat is gezellig, maar uh, leuk Zeker. je weer eens te spreken Joop, want uh, we zijn weer vast op ja. maandag. Dus uh, we gaan je elke maandag weer lastigvallen. Ah, Jottem. Ja. Hoi, <laughs> <laughs> hoi. <laughs> Kunnen we keten? Kunnen we weer even keten? <laughs> Dat is even leuk, toch? Vinden de mensen ook gezellig? Een beetje keten. Ja. Ja, een beetje, een beetje Ja, zo ja, ja, so is het. <laughs> maar vertel. Uh, was je nog bij het Oktoberfest of ben je daar niet geweest? Daar ben ik persoonlijk niet geweest, want ik zat bij het basketbal. Oh, jij zat bij het basketbal? Ja, dat is belangrijk. Dat is een ander fest. Ja. Ja, ja kijk, ik, ik, ik schrijf over alle sport voor de Zanderskrant. krant, dus ben ik bij het basketbal ook. En uh, een collega van mij die verslaat dan uh, het Oktoberfest en ik laat ook iemand anders daar foto's maken. Ja. Dat is uh, goed geregeld, helemaal geen probleem. Maar we begonnen al op donderdag, weet je dat? Oh, wat was er donderdag? Donderdag hadden we de mobiliteitsrace bij New Ah, wat leuk. Maar ja. daar ben je ook geweest, dus. Ja. Heb je, heb je meegedaan, trouwens? Want jij, uh, jij hebt nee, ook een mooie nee, scootmobiel, nee, hè? Nee, nee, nee. Je, je hebt nee. niet meegedaan. Ik, ik, heb ik heb wel de wethouder mee laten doen in mijn een scootmobiel. Oh, Oké, okay. en hoe heeft hij het er vanaf gebracht? Uh, uh, Gertjan Bluis, ja, dat is uh, zo ontzettend winnen. Ik denk dat ik het veel sneller had kunnen doen. Ah. Oh, uh, ja. Uh, Joop verstappen, uh, ik, uh, <laughs> <laughs> nou, ik zou je zeggen, die van mij rijdt gewoon veel te hard om daar uh, aan mee te kunnen doen. Die van mij, rijdt, ja, zonder op rijdt uh, 19 kilometer per uur, soms 20. En dat komen die andere rolselen absoluut niet aan. Dus ik, oh. er was ook een rondje, rondje rondom het hoofdgebouw van die Unicum. En ja, daar kon ik constant voorblijven om foto's te maken. En dan ging ik gewoon even doorscheuren en dan kon ik weer foto's maken. Dat was dus heel simpel voor mij. Maar ja. daarom doe ik er niet aan mee. Maar gert okay. die... Uh, Gretjan je heb ik er dan over, natuurlijk. Ja. Die, uh, die is dat niet gewend. Nee. Dus is, ik is leg hem uit van tevoren voordat hij een rondje gaat maken. Ben, trouwens. Ja. Uh, van hoe dit in elkaar steekt en hij komt ja. terug hij zegt, jezus ja, als ik die, die klop loslaat dan staat hij ineens stil. Ik zeg, jij hebt hiervoor gewaarschuwd. <laughs> dus hij sloeg over het ja. voorstuk ja. okay. ja. <laughs> heen, ja. ja. gewoon even winnen. Maar hij ja. was in ieder geval weer heel erg leuk. Bij uh, de behendigheidsrace deden uh, 40 uh, rolstoelers. Elke Zo! Ze uh, deden eraan mee, Wat hartstikke veel? leuk. Ja. En de mensen hebben ontzettend veel plezier aan. Echt Peter van Stijn, een medewerker van de dagbesteding, ja. die, die, die doet geweldig, die begeleidt het grandioos. Een heleboel vrijwilligers, ja. uh, meestal studenten, die, uh, die deden aan mee. En ja. natuurlijk was het in samenwerking met Pulspunt georganiseerd. Het was strak weer helemaal strak in elkaar. Uh, mm. heel erg leuk en. Uh, en Prachtig, mooi weer. Laten we eerlijk zijn. Dat is schitterend weer. En, uh, heerlijk genoten in het zonnetje. Ja, super, super. super, super. En wie heeft er uiteindelijk gewonnen? Dat ja, willen we ook weten we, natuurlijk. Dan, dan, dan, moet, dan moet ik even in mijn artikel kijken. Want ik heb oh, artikel je bent hem even kwijt. Ja, nou, ja. in ieder geval Iris Epping. Uh, dat is een jonge dame. Ja. Uh, die uh, vorig jaar de behendigheidsrace gewonnen heeft. Mm. In een duwstoel. Ze kan zelfs niet uh, in de rolstoel rijden. Nee. Dat doet ze met, met, met een, een, een duwer. Zeg maar. ja, ja, en die won voor een jaar. die heeft nu de, de uh, grote ronde om het gebouw gewonnen. Zo, en dat, dat leuk. Heel erg weinig. Het ja. waren twee studenten die <lacht> dus elkaar natuurlijk flink in het oog. Ja. En het uh, denk ik een halve rolstoel uh, dat ze gewonnen heeft. Oh. Ontzettend leuk. Mooi. Mooi en ik, spannend. Weet, ik weet de, de naam van, van de heer die dat zelf gedaan heeft, maar dan bij de elektrische rolstoelen. Ja. En de John Hamerleer. Die ja. heeft het ook gewonnen. Maar ik, ik krijg toch de namen door van degenen die de Bennigheidsrace gewonnen hebben. Maar dat staat dat ongetwijfeld in de krant? Ja, zeker. Ja. Er staat, uh, de, de, de Bennigheidsrace is een rondje rond het gebouw De Boog. Ja. Dus het eerste gebouw aan de rechterkant als je binnenkomt op het terrein van de Ligtum. Ja. Daar ga je dus omheen, dan ga je nog binnen door en dan kom je ja. weer terug. En dan, dan moet je nog een stalen maken. En ondertussen staan er overal pilonnen en dan moet je ballen meenemen. Voor die mensen vaak oh. liggen, boven het balon liggen tennisballen. Oh? En dat is voor, voor mensen met, met die handicap is het verschrikkelijk moeilijk om dat te doen. Ja. Dus dan gaat er, iemand van die studenten gaat mee om die ballen mee te nemen. Ja. En zo krijg je gewoon een hele leuke race. Geweldig, ja. ontzettend geslaagd. Super mooie bekers beschikbaar. Leuk. Hebben nou, we goed. Mooi. Ja. Nou moet ik even mijn agenda erbij pakken, want ja, ja. even uh. af van mijn natuurlijk. <laughs> uh, ja, en dan uh, s'avonds, uh, vrijdagavond. Uh, ja. uh, uh, um, Eten met statushouders. Met Gertje Bluis in pluspunt. Oké. Okay. Dat is vorig jaar begonnen. Ja. Om zandvoorters um, om en, en, en mensen die erin geïnteresseerd zijn met elkaar in contact te brengen... Uh, gaan statushouders, veelal Syriërs, die gaan koken, hun uh, nationale gerechten koken. Mm. Ik ben erbij geweest. Ik, ik, ik kon niet de hele avond blijven. En uh, ook weer Gertje Bluis, uiteraard... Ja. Die was daarbij aanwezig. En ik moet zeggen dat het erg lekker was. Ik had het iets pittiger verwacht. Maar het was goed te knagen. En uh, complimenten voor degene die dat, uh, gewerkt, uh, daarbij gewerkt hebben. Want ik geloof dat er toch gauw een mannetje of dertig aan tafel zaten. Dus ja, het is toch wel even iets Zo, so, yeah. ja. Ja, er, erg leuk. En daarna ben ik naar uh, uh, strandclub aan de zee 12 geweest. En daar trad iemand op. En die dame, die heet... Astrid Akse. En mijn mond viel open gewoon. Wat dan? Het was grandioos. Die maakte oh, zo ontzettend goed. Ja? Die had uh, allemaal nummers van singer-songwriters, ja. en daar had ze een, een, een ritmebox bij, die kon ze zelf helemaal instellen, eerst het ritme instellen, en dan wat. wat Ruud weet precies hoe dat gaat, ik heb geen idee hoe het allemaal in elkaar steekt. Ja. Uh, en dan zong ze geweldige nummers, Nederlandstalig, Engelse nummers, grandioos. En het is, uh, ik begrijp niet dat hij bijna niet eerder ontdekt is. Ja. En het ge, de, de vraag van, van de, de eigenaar, tenminste de exploitant van uh, ANC 12, die was dan ook, waarom doe jij niet mee met Hollands Sphinx, of zoiets, ik hoort dat, Ruud? Holland's Cat Talent ofzo, of De uh, Voice of Holland, of uh, nog meer ja, van ja, dat soort. Ja, nou zegt ze, ik ben er één keer bij geweest, maar dat is allemaal doorgestoken kaart. Ha, ha. Ja, ik ben ja, er ja. al een beetje, klein beetje bang voor eigenlijk. Als je, als no. je het als, als artiest wil maken, moet je niet meedoen aan uh, The Voice of Holland. Dat denk ik ook. Want ik ook. Uh, ga maar eens kijken hoeveel er, die, dat, die, die, die, We zijn nu geloof ik al aan de zesde of zevende editie. En ga dan maar eens kijken hoeveel mensen hier nog er echt doorgebroken zijn. Nou, dat zijn er een, hoge, een of twee, denk ik. Maar ja, hè? Dat denk ik ook. Ja. Ja. Misschien vindt ze het nou, leuk goed. om een keer bij Alternative te komen. Bij Jaap Hooper. Uh, uh, ik heb in ieder geval haar, uh, haar, haar e-mailadres gekregen. Want oh. ik gewoon dat hij mij nog een keertje in Zandvoort komt optreden. Die is ja. Echt geweldig. Ja, we geven... Uh, Oh. Het was eigenlijk meer, meer een soort van afsluiting van het seizoen van, van uh, a ja. ja. En uh, er was een speciaal drie keuze, maar die was er samengesteld. Mm -hmm. En ja, het was ontzettend gezellig. Uh, Leuk content. Nee. Ik zou bijna zeggen uh, logisch, Leuk. want er wordt erg goed gekookt daar. Ja. En uh, ja, uh, het was ontzettend genieten. Ja. De namen dan van, van Astrid Axe, hou die naam in de gaten. We gaan de namen eens opzoeken. Ik ga eens even kijken of ik er wat ja, van kan, kan vinden. Ze heeft een eigen website en als ze optreedt, dan kan je dat... Op die telefoon kan je daarbij melden en dan kan je nummers uitzoeken die ze zingt. Oké. Okay. dat ze dan allemaal niet doen. Grandioos, geweldig. Nou, ik ga even zoeken of ik wat van er kan vinden en dan draaien we dat straks. Hoe vind je die? En dan akse, akse met A-K-S-E. Ah ja, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan even zoeken. En dat was dan de vrijdagavond. Ja. Nou ja, zaterdag dan uiteraard naar het basketbal en was het Oktoberfest. Daar, daar kan ik niks over zeggen, want daar nee. ben ik niet bij geweest. En, en zondag was het Shantikour Festival. En dat was ook weer grandioos. Het, het weer was goed, ik moet alleen zeggen dat het qua uh, belangstelling wat een beetje tegenviel eigenlijk. Maar, ik heb twee koren gezien, twee nieuwe koren, en die waren gewoon geweldig. Een Notarda, Notarda uit Emuiden. en de, de, de Kartwijkers. Die ja, ja. een keertje andere liedjes. Okay. Eeuwige, afgezuikte, saai... Sorry. <laughs> op. Jop, rustig nou, rustig nou. Denk om je hart. Dit was echt genieten. Dit was erg Mooi. Weet leuk. je, lekker tussendoor met de aankondiging. Ja. Geweldig. En, uh, ja, en dan, uh, dan krijg je natuurlijk de, de, de grandioze samenzang... bij uh, het van waterverstandshoek voor de deur op het uh, Gasthuisplein. En daar deden helaas niet ieder, ieder koren mee. Dat vind ik wel jammer. Het is in het verleden wel anders geweest. Er stond het echt vol. En nu had ik, uh, ik, ik ging ik wat eerder weg, want ik kreeg het gigantisch koud. Want het zonnetje ging weg. En uh, ja, uh, dan kom je naar, op de kleine krocht en zie je daar een koor staan. En je ziet op het, uh, uh, het zie je nog een koor staan. Ja, dat betekent alleen dat ze niet hebben meegezongerd. Jammer. Maar goed, het, is, het blijft een, le een leuk evenement. Voor de 21e keer georganiseerd. En de, de wapensongers van Zandvoort, moet ik dan zeggen, die hebben dat aan gedaan. Uh, complimenten aan alle kanten voor dit uh, nieuwe uh, Santicore-festival. Helaas hadden we dit jaar geen, maar dit heb ik over geschreven, geen dorpsomroepersconcours. En dat heeft alles mee te maken dat er dus uh, geen Santos omroeper is op dit moment. Burgemeester Nick Meijer zou zich uh, sterk van maken om een nieuwe te kunnen vinden uh, toen uh, Gerard Kuiper ermee stopte. Uh, Gerard, zeg ik. Uh... Hallo? Ja, gaat u ja, rustig ja. door hoor. Oh, neem me niet kwalijk, ik hoorde alleen pingels. Uh, en uh, ja, uh, uh, dat is nog niet gebeurd. Uh, er zingen twee namen door het dorp. En dat is van Olga Poos en van Bram uh, Molenaar. En van alle twee uh, dus zou ik het geweldig vinden als ze het zouden willen doen. En sterker nog, ze zouden zelfs een duobaan kunnen doen. Dat zou geweldig zijn voor Soms, denk ik. En dat is hetgeen dat ik het vertellen heb over uh, het afgelopen weekend, ben ik toch weer een kwartier bezig geweest. Of... Ja, nou, ja, dat, valt mee, maar, uh, dat valt wel mee, maar dat valt wel mee. Maar, nou ja, oké, okay, uh, dank dat je er weer was. Intussen, dat pingeltje, dat was uh, mijn laptop die ermee mee uitscheidt. Dus uh, ik mo oh. we moeten nu even, <laughs> even snel gaan uh, improviseren om uh, toch nog muziek Maar daar weet Dolly wel wat op. Die heeft vast wel een leuk plaatje klaarstaan. Nou, ik heb uh, sterker nog, ik heb de artiest in het licht klaarstaan. Oké, okay, gaan ja. we die gauw doen? Ja. ja, wat wij zeggen Joop. Heb je nog iets kunnen vinden over die actie? Gaan we nog naar zoeken. Ja, ik ben uh, op ik ben YouTube. Ze, zit, ze staat niet op uh, Spotify, helaas. Maar wel, uh, maar een eigen website, daar staan haar nummers op. Ja, daar heb oh ik haar. Ja. Daar heb ik er. Ja, ik heb haar uh, in het zicht. En ik weet niet of je daarvan uh, van kan laten spelen. Ik weet het niet. We gaan het zo doen. <laughs> Oké, okay, nou nog een hele fijne uitzending verder. Dankjewel, Joop. En, uh, en uh, jij bedankt voor je, je bijdrage. Tot volgende, week. Tot volgende yes, week. Bedankt voor je bijdrage, Goh. man. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi, hoi. doei. Hoi. doei. Hoi. Nou, muziek. Artiest. En het licht... Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, mensen, dan hier een update van het regionale nieuws. Een 52-jarige Eimuidenaar is afgelopen nacht opgepakt in de Marconi-straat. nadat hij een 19-jarige man met een mes had gestoken. Voorafgaand aan de steekpartij zou het duo ruzie hebben gemaakt over het uitlaten van een hond. Daarbij trok de oudste van de twee een mes en verwonde hij de jongen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld. Over honden gesproken, vanaf vandaag mogen de honden weer de hele dag op het strand lopen. En pas in april moeten de baasjes weer aan de tijden denken die tot gisteren van kracht waren. Dus de komende zes maanden kunnen de honden met hun eigenaren weer heerlijk rondrennen aan de kust. Zonder op de klok te hoeven kijken. Maar, denk eraan, de opruimplicht blijft bestaan.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 En bij noodsituaties wordt u verzocht ervoor proberen te zorgen... dat er iemand bij de deur is die de politie kan opvangen. Ook met de aankomende donkere dagen in het vooruitzicht... zijn deze tips des te meer van belang. De politie is ook op zoek naar een automobilist... die is doorgereden na een ongeluk zaterdagnacht op de A9. Een twintigjarige man uit Horen raakte bij het ongeval... ernstige wond aan zijn been... De man was even daarvoor uit zijn wagen gestapt... om het achteropkomend verkeer te waarschuwen dat hij autopech had. Het ongeluk gebeurde om kwart over twee s'nachts. Dus mocht u iets gezien hebben, neemt u dan alsjeblieft contact op... met telefoonnummer 0900-8844. Vannacht zag de politie in de regio een auto rijden... waarvan de APK was vervallen. Na controle bleek de bestuurder alcohol te hebben gedronken...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 is de bestuurder na afhandeling ter zake van het rijden onder invloed en heling aangehouden. Alle goederen zijn in beslag genomen en de herkomst wordt onderzocht. Tot zover het regionale nieuws voor vandaag 1 oktober. ZFM Westkust weerbericht. Wat gaat het weer ons brengen? Nou, we hebben al gezien dat de zon regelmatig op deze 1 oktober aanwezig is. Maar het gaat ook toch wel tot enkele buien komen. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. En het wordt vanmiddag niet warmer dan een graad of 13. Vanavond is er lokaal nog een buienkans, maar al vrij snel verdwijnt de buiigheid.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 to stay in Lekker gewoon, even lekker, die alessiebrotters. Yes, ja, yes, je herkende ze al? Je, herken, He? je, herken, je herkende ze al? Ja, ik, herken... oh, ja, oh, ik herkende okay. ze natuurlijk. Ja, ja dat, uh, dat uh, ja, was wel ja. zo natuurlijk, hè? De ja. Alessie alessiebrotters, ja, die ja. zijn heel bekend. Leuk, hè? Ja, was ja heel bekend ja, ook, vooral. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja. Ja, goed. Uh. Uh, vo voordat we met het nieuws begonnen hadden we de artiest in het licht en nu hadden we waarschijnlijk al erkend Mariska Veres van de Shocking Blue. We hebben één nummer van de uh, Shocking Blue gedraaid, 'Send, uh, send me a postcard'. Uh, zullen we nu het tweede nummer gaan draaien? Nummer. Ja, oké, okay, daar komt die uh, voor Mariska. Yeah. Artiest in het licht. Never Marry a Railroad Man van de Shocking Blue... en gezongen natuurlijk door Maris Veres... die vandaag jarig zou zijn geweest. Ze was geboren in Den Haag op 1 oktober 1947... maar ze is daar ook overleden op 2 december 2000. Zie ik het goed? 2006. Ze was een Nederlandse zangeres... En uh, geboren uh, uit... Uh, ze was een van de drie dochters van de Hongaarse violist... en orkestleider uh, Lajos Veres. En haar in Duitsland geboren moeder uit Frans-Russische ouders... Maria Ender. Ze is uh, overleden uh, door kanker. Daar is uh, het slachtoffer van geworden. Um, en... Um, ze, ze kreeg te horen dat ze leed aan die zieke, ziekte... drie weken voordat ze er uiteindelijk aan bezweek. Mariska Veres. Ja, het is mooi, het is troefig, het is triest Ja, hey, zeker. Uh, over, ja. Enkele, over ongeveer ruim een maand... dan ja. uh, is het weer voor Beatles-fans, groot fans, feest. Is dat zo? Ja, want, want? Dan, dan bestaat de, de White Album bestaat 50 jaar. Ja. Uh, en uh, dat, die komt dus weer opnieuw uit. Geremixed en al, en met een heleboel extra's. Ja. En uh, dat is natuurlijk op zich voor Beatles-fans wel erg leuk. Ik ben ook van plan om samen met mijn Beatles-fan-collega... Uh, Bart van der Meer daar weer aandacht aan te besteden. We uh, moeten even kijken hoe en wanneer. Maar uh, wie schetst mijn verbazing dat ik dit uh, vanmorgen uh, uh, vond? En even kijken hoe dit klinkt. Ik ben erg benieuwd. Ik had het nog niet gehoord. <middels> Flew in from Miami Beach by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 The Ukraine girls really knock me out They leave the West behind <laughs> <laughs> And my soul girl make me sing and shout That Georgia's always on my, my, my, my, my, my, my, my, my Flew in from Miami Beach, B-O-A-C Didn't get to bed last night On the way the paperback was on my knees And I had an awful flight. I'm back in the USSR. Oh, you don't know how lucky you are, boys. Back in the U.S., back in the U.S., back in the USSR. The Ukraine girls really knock me out. They leave the West behind. The grandma's so girls make me sing and shout. The Georgia's always on my mind. I've been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home.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 Het is uh, een stuk van uh, de zogenaamde Isher-demo's. Uh, en uh, dat zijn opnames die uh, de heren thuis maakten bij George Harrison. Daar ze gewoon, uh, die woonde toen in Isher. En uh, daar hebben ze die opnames gemaakt. En uh, dat zijn natuurlijk voorstudies van hoe uiteindelijk het werk uh, van de Beatles uh, op dit album terecht was. Nou, 9 november komt er een hele nieuwe heruitgave. Die wordt op dezelfde manier aangepakt als uh, vorig jaar Sergeant Pepper. En uh, die worden helemaal uh, geremixt en uh, helemaal opgeleukt... door uh, Niles, uh, de, door die jongen van George Martin. Uh, Giles Martin, moet ik zeggen. Niet Niles, maar Giles. Uh, samen met nog iemand. En uh, nou ja, we gaan wel even kijken. We gaan daar zeker weer, uh, net als bij Sergeant Pepper... een hele middag aandacht aan besteden. Zo, dan weet je dat me vast. Voor die Stones fans. Zo, dan kunnen ze wat anders gaan doen. Uh, ik heb nog één interview van onze andere razende reporter, Dolly. Oké, we gaan het ja, over? Ja, nou, uh, het schijnt over iets van haasjes te gaan. Ik weet niet zeker, maar het schijnt over haasjes te gaan. Haasjes. Ja, over ja. haasjes. Ik weet niet precies hoor, maar we zullen het wel horen. Ja. Haasjes. Dat zou wel wel iets te maken hebben met het evenement. Wat het ja, dat staat. denk ik. Gaan we gewoon ja. door, dat wij zelf de meneer vallen. Oh jee. Kees, oh jee. Uh, het is altijd een druk... Uh, oh. Uh... So. Aanstaande zondag ja. is het zover. Het André Hazes Amazing Feest uh, bij het Wapen van Zandvoort. Ik sta hier naast organisator uh, Kees Rutgers. Kees, uh, hoeveelste editie is dit? Het wordt de veertiende keer. Dat zijn er veel. Ja, sinds de dood van André uh, Hazes. We een jaar later zeg maar, de eerste keer het André Hazes gehouden. Dus uh, en aangezien de muziek nog steeds gewaardeerd wordt, gaan we gewoon door dat we zelf uh, de meneer vallen. Kees, uh, het is altijd een druk uh, bezocht evenement, uh, elk jaar zit er weer wat leuke nieuwe elementen in. Wat heb je dit jaar in petto? Nou, we hebben dit jaar het thema gezelligheid en uh, leven de lol en we hebben twee uh, Zangers komen er langs. Jeremy uit Zandvoort. En uh, we hebben. Hoe uh, heet die ook alweer? Soms uh, anders dan anders, andere. Hoe heet die andere zanger die hier al komt Mark Meijer bedoel je misschien? Ja, Mark Meijer ja. Die heeft ook toegezegd om als je als geen andere klus zijn om te komen optreden dus. En uh, ik zal zelf ook een klein uh, centje bijdragen. En voor de rest laten we de muziek van André Asus spreken. spreken. En gezellig met z'n allen meezingen dan. Dit jaar uh, staan jullie toch ook bijzonder uh, stil bij iemand anders? Ja, uh, deze week is doodgegaan uh, Koos Alberts. En ja, dat was ook nog een van de laatste volkszangers van Amsterdam. En ik vond het me wel leuk om hem ook te herdenken tijdens het Hazesfeest. Want ja, ze verscheurde mijn foto is toch ook een, een Evergreen. En die mag niet ontbreken volgende week. En natuurlijk, uh, ja, het duet. Hij heeft altijd het duet gezongen. Ik weet niet precies de titel. Maar uh, die uh, gaat je zeker ook al eventjes laten zien op het scherm. Ja, gaan die, uh, Roy die uh, gaat zorgen dat er uh, beeld van is. En uh, Hazes en Koos Albert samen. Nou, dat is een unie om dat te laten horen. Um, ja, het is een aankomende zondag wat ik al zei. Uh, hoe laat begint het evenement? Het uh, beginnen om 4 uur en we gaan door tot, uh, nou ja, tot het gaatje. Ik wens je heel veel plezier weer en uh, ik hoop dat het weer een uh, groot succes wordt. Ik hoop het ook en dus uh, ik zou zeggen jongens, allemaal als je van gezelligheid haalt en van hazes, moet je er naartoe. Dankjewel Kees. Oké, okay, graag gedaan.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 Part one, he, op de LP gaat hij nog een heel stuk door. Maar hier was het uh, part 1 uh, al wel van Fleetwood Mac met Peter Green. tijd in 1969 was dat de allereerste allereerste alarmschijf van Veronica. En uh, het werd ook, uh, ondanks dat het toch wel best een beetje stevig nummer is, uh, werd het een knijter van een hit. Dat, dat, uh, dat is ook nog eens een keer. Geweldig mooie plaat van uh, Fleetwood Mac. Dus ja, en uh, nou ja, uh, we gaan nog even door. We hebben niet schreef veel tijd, meer, maar we gaan nog wel even door. Ja. Dit zijn Jerry en de Pacemakers. In hand with me. En dat was de titel. Through all eternity... Have faith, believe. afraid In hand with me, zo so, was dat. Van uh, niemand minder dan Jerry en de pacemakers. Nou, dit wordt de laatste voor vandaag. En het was niets minder dan uh, The Ra Band. Nooit van hoor. Nou ja, ja, ze hebben wel meer hitjes gehad, geloof ik. In ieder geval, het was voor vandaag de laatste, dames en heren, want wij gaan eruit. Ja, zo is dat. Ja, komt u maar. Ja, dat wou ik zeggen. <laughs> een beetje improviseren. Ja, dan moet je ook niet je voeding van je laptop thuis laten liggen, sukkel. Maar ja, dat deed ik dan weer natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. We hebben het even goed weer gered. Morgen ben ik er gewoon weer samen met Angela. En woensdag uh, ook samen met Ron. En dan donderdag ons nieuwe duo. Hè. Maar ja, voor de helft nieuw dan. Ron en... Roy en Dolly. Ja, ja. Ja, ja. Dolly Roy, Roy Dolly. No. Ik, uh, ik hoop dat we aan uh, muziek toe gaan komen donderdag, want we hebben zoveel gasten en zoveel interviews. We gaan oh. het zien. Oké. Okay. Hou het kort, zou ik zeggen. Wij zijn er dus voor, Dolly en ik, uh, voorlopig uh, vast op de maandag. En we gaan dat ook een beetje roleren als uh, onze Beppie weer terug is. Maar uh, dat duurt nog heel even. Je heeft even andere dingen aan de hoofd en voorkomen terecht. En uh, dus dat komt allemaal goed. Maar in ieder geval, nou ja, uh, Dolly, ik vond het wel weer gezellig vandaag. Zeker weten. Het was weer heel gezellig. Het nou, was uh, lekker gevarieerd. Normaal sluiten we af en nou uh, beginnen we. Ja. We zijn gepromoveerd. <laughs> Goed, voor nu in ieder geval. Dank voor het luisteren, luisteraars. En uh, tot, uh, wat mij betreft, tot morgen. En wat mij betreft, tot donderdag. Tot donderdag. Uh, to, Jij ja, tot donderdag, ja. Zo is dat. Je Bedankt Bart, voor het luisteren. Doe je Bart de Groeten van me? Ja, zal ik doen. Ja, ik spreek hem niet meer dan. joh. Ga hem wel nee. mis, hoor. Ja, dat, dat wil ik zo geloven, ja. Nou, doei! Dag allemaal!